1 Uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In het kader van de campagneweek Dementie en Dan van de publieke omroep, een reportage vanuit het Alzheimercafé in Amsterdam doort. Zometeen nu het NOS-journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. VVD onder vuur om belastingverhoging bij algemene beschouwingen. Dreiging Haarlem lijkt loos alarm en Bert van Marwijk gepresenteerd bij HSV. In het uiterste noorden wat motregen, in het zuiden zon en het wordt 17 tot 21 graden. Morgen droge en zonnige periodes, middags 15 tot 18 graden. De nachten worden flink kouder, er is kans op vorst aan de grond. En in Den Haag zijn de algemene politieke beschouwingen in volle gang. Twee dagen lang wordt er gediscussieerd... tussen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en het kabinet... over de plannen van volgend jaar. En Marcel Bril volgt het debat. Marcel, het kabinet heeft de steun van de oppositie nodig... voor een uiteindelijke meerderheid in de Eerste Kamer. Is er al enige toenadering? Nee, nog niet heel concreet. Er wordt flink afgetast. Wat is de ruimte en wat zijn de gevolgen... als we met eventuele plannen in gaan stemmen als oppositiepartij? De oppositiepartijen die wel mee willen denken... ChristenUnie, GroenLinks, CDA en D66. Maar Halber Zelstra moet heel veel vragen ook beantwoorden. krijgt ook erg veel kritiek. Bijvoorbeeld uh, of hij erkent dat mensen met een hoger inkomen uh, moeten uh, inleveren. Dat ze meer belastingen moeten gaan betalen. Nou, dat is absoluut niet iets wat VVD's leuk vinden. Maar Halber Zelstra erkent inderdaad... dat dat met dit pakket van 6 miljard gebeuren gaat. Ik heb volgens mij helder gezegd... dat het kabinetsbeleid inkomenseffecten gaat hebben. Dat klopt. Het is namelijk echt een illusie om te denken... dat we deze crisis gaan oplossen zonder dat mensen het gaan merken. En ook ondernemers, ook tot mijn spijt, maar die zullen het ook merken. Het is onmogelijk. En we moeten ophouden een beeld te schetsen... alsof mensen in het land dus met, een, met, een, met een heel gering effect... door deze crisis heen komen. De crisis is heel groot en de gevolgen zullen ook groot zijn. En die moeten we dus nu durven nemen. En we moeten voorkomen met z'n allen een beeld uit te stralen... alsof we tegen de mensen zeggen, nou, via ons doet het veel minder pijn, hoor. Deze pijn is zo groot... dat wie er ook zal zitten, iedereen zal de pijn voelen. Meneer Buma. Eén maatregel werkt gewoon totaal contraproductief. En dat is die nivellering. En dat is erkend. Dus is het een logische vraag... voor mij ook belangrijk om te weten of er überhaupt reden is om te gaan spreken. Is het kabinet bereid om die nivelleringsoperatie niet te doen? En dan gaan we samen kijken hoe we banen kunnen stimuleren. Nou, voorzitter, maar... de heer Buma brengt het uh, heel scherp. Maar... Wat wij ook aan het doen zijn, is de inkomenseffecten aan de onderkant uh, uh, binnen houdbare proporties uh, houden. Dat is iets waar het CDA in het verleden ook uh, enorm voorstander van was. Dus laten we elkaar nou niet op het scherp van de, van de, van de, van de term uh, aanvallen. De openheid is er bij de VVD uh, om te kijken naar het totaalpakket en alle maatregelen. En laten we dat gesprek met elkaar aangaan. In alle openheid. En dan zien we waar we eindigen. Halbe Zelstra die tot de oppositie spreekt. en zegt: Neem verantwoordelijkheid. Maar ook tot uh, eigen achterban spreekt. als hij zegt: van, ja, We komen deze crisis niet uit zonder maatregelen. De achterban van de VVD die is nogal kritisch uh, op de maatregelen. Uh, zeker als het gaat om het nivelleren. Hè, dus het kleiner maken van inkomensverschillen. Nou, het is een paar uur aan de gang. Wat valt er uh, te zeggen over de toon van het debat? Ja, dat verschilt uh, heel erg. Het begon vrij stevig met Geert Wilde die een motie van wantrouwen indiende. En daar vielen harde woorden over en weer. Nu zijn er ook kritische vragen, maar ik zei het al... er wordt wel afgetast, gekeken of er de komende tijd zaken gedaan kunnen worden. Dus het is nu op dit moment wel heel politiek ook wat er allemaal gebeurt... maar ook best wel inhoudelijk, omdat oppositiepartijen willen weten... waar zij uiteindelijk eventueel ja of nee tegen zeggen. Het is nog net begonnen eigenlijk als je het over het hele parcours bekijkt. Twee dagen achter elkaar wordt er gedebatteerd... Morgen komt premier Rutte aan het woord. En dat kan wel eens diep de nacht ingaan, morgen nacht. Marcel Bril bij de Algemene Beschouwingen. Twee vestigingen van V&D in Haarlem zijn vanochtend dichtgebleven... vanwege een terreurdreiging op internet.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 We hebben nog geen verdachte opbogen helaas. We zijn nog steeds bezig met bovenwatertover wie de twitteraar is. Tien voor twaalf, dan zou er wat gebeuren. En er stonden vanmorgen om tien voor twaalf... ook veel mensen met hun mobieltje op de VVD gericht. Je wilt het moment filmen, meneer. <lacht> ja, maar volgens mij is de tijd al voorbij. Volgens mij is het een hele dure grap. Het is tijd, hè? 10 ja. voor 12. Zou het plaatsvinden, dus nou. Uh, nog niks gebeurd. Het is meestal met aangekondigde aanslagen. Ja, ja, ja dat is uh, moeilijk, hè? Ervan. Ja. Had, uh, er is een explosie of een bloedbad aangekondigd. Ik ga eens lekker in de buurt staan. Ja, ja. een hey, spektakel, hè? Ja, even kijken wat er allemaal aan de hand is. Ja. Ja. Dan denk je niet zoekdekking? Nee, volgens mij gaat er niks gebeuren. Het is toch al afgesloten. Het is gewoon een beetje een sensatie, denk ik. De slaggever Matthijs van der Wiel was in Haarlem. In het deels ingestorte winkelcentrum in Nairobi... zijn bergers aan het zoeken naar meer slachtoffers van de terreuractie. En ze krijgen hulp van experts uit Israël, Groot-Brittannië en de VS. En er wordt ook met speurhonden gezocht naar booby traps. Gisteravond maakten Keniaanse veiligheidstroepen... een eind aan de terreuractie van Al-Shabaab. De islamitische terroristen hebben zeker 61 burgers en 6 militairen gedood. En dat aantal loopt waarschijnlijk nog op... want er worden nog meer dan 60 mensen vermist. In Nairobi is een Brit van Somalische afkomst gearresteerd. En het is onduidelijk of die arrestatie te maken heeft met die aanslag in het winkelcentrum Westgate dit weekend. De man werd aangehouden toen hij aan boord van een vlucht van Nairobi naar Turkije probeerde te komen. Volgens de Britse krant Daily Mail had hij blauwe plekken en gedroeg hij zich verdacht. En Kenia zei eerder al dat er nog terroristen op de vlucht waren. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. KWF-kankerbestrijding heeft tijdens de collecte dit jaar 15 procent minder opgehaald dan vorig jaar. Vooraf werd daar al voor gevreesd door alle ophef rond inspire to live en Alp du 6 Toenmalig voorzitter van inspire to live Koen van Veenendaal, bleek minstens 160.000 euro te hebben gedeclareerd. En volgens stand ter meer van KWF-kankerbestrijding heeft die affaire effect gehad op de opbrengst. Het heeft meegespeeld. Wij zien al jaren dat de collecteopbrengst geleidelijk aan terugloopt.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 Staatssecretaris Teven wil dat gevangenen spullen gaan maken voor ministeries. Er worden nu nog externe bedrijven voor ingeschakeld. Maar door gevangenen bijvoorbeeld meubels of terrassen te laten, matrassen te laten maken, zou de overheid veel geld kunnen besparen, zegt Teven. Dat kan oplopen tot miljoenen, als je het op grootschalig uh, kan doen. Dus, dus uh, aan die kant snijdt het hout. Je hebt geen moeilijke aanbestedingen. Dat is een, je, je produceert zelf in, in je eigen bedrijf. En je houdt gevangenen, die hou je ook zinvol bezig, die leren soms ook een vak. En daardoor hebben ze meer kans om terug te keren in de samenleving en ook weer aan het werk te gaan. En volgens Steven ziet een meerderheid van de Tweede Kamer wel iets in die plannen. De staatssecretaris heeft zelf op zijn werkkamer al een kastje staan dat door gevangenen is gemaakt. In het cellencomplex bij de luchthaven van Rotterdam... heeft iemand gisteravond brand gesticht in zijn cel. De Maratioce heeft een 49-jarige gevangene opgepakt als verdachte. Hoe die die brand zou hebben gesticht is nog onduidelijk. De Maratioce is blij dat de brand snel kon worden geblust. Het had natuurlijk erger af kunnen lopen. Er is dus heel snel en adequaat gereageerd door alle hulpdiensten. Natuurlijk is alles erop ingericht als er rookontwikkeling is... dat er vrij snel melders afgaan. Zo ook in dit geval. En vrij snel was ook brandmeester... En we zijn in ieder geval blij dat uh, op wat mensen na die ademhoudsproblemen hadden er geen uh, slachtoffers zijn gevallen. In het cellencomplex bij de luchthaven van Rotterdam worden vreemdelingen vastgehouden die wachten op uitzetting. Sport. Voor het oog van 15 cameraploegen is Bert van Marwijk... vanmorgen gepresenteerd als de nieuwe trainer van Hamburger SV. Hij gaat in Hamburg na een pauze van ruim een jaar weer aan de slag. Van Marwijk heeft een contract voor twee jaar getekend... maar hij denkt niet dat HSV binnen die tijd kampioen van Duitsland wordt. Nee, nee, nee. Omdat is dat niet ik, om... realistisch? Nee, nee, dat is niet realistisch. Nee, dat, ik weet niet hoe de zaak er over twee jaar uitziet. Maar eh, toen bij het Nel al heb ik dat gezegd omdat wij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 Nigel de Jong en Gregory van der Wiel zijn weer in beeld bij Oranje. Bondscoach Louis van Gaal heeft het tweetal opgenomen in zijn voorselectie... voor de laatste twee kwalificatiewedstrijden voor het WK. Tegen Hongarije op 11 oktober en tegen Turkije op 15 oktober. Van Gaal heeft uh, met van der Wiel, Deryl Janmaat en Paul Verhaag... drie rechtsbacks opgenomen in de voorselectie. Ricardo van Rijn zit er niet bij. Wesley Sneijder wel, en de selectie bestaat uit 25 spelers... en Van Gaal maakt volgende week vrijdag zijn definitieve selectie bekend naar de AWB. John Bakker, hoe is het op de weg? Ja, een file op de A44 vanuit Wassenaar naar Amsterdam... tussen Oestgeest en Sassenheim, twee kilometer. Hoofdpunten van deze uitzending... VVD verdedigt belastingverhoging tijdens de algemene beschouwingen. Dreiging tegen de VVD, de VND, moet ik zeggen, de winkel in Haarlem. Dat lijkt allemaal loos alarm. En Bert van Marwijk is in Hamburg gepresenteerd... als de nieuwe trainer van HSV. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg en Lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We houden u natuurlijk op de hoogte... van de algemene politieke beschouwingen die bezig zijn in Den Haag. Dus mocht er nieuws vandaan komen, dan hoort u dat via Marcel Brill ongetwijfeld. Verder de werklunch. Dat doen we vandaag in het Alzheimercafé in Amsterdam-Noord. Allemaal in het kader van de campagneweek Dementie en Dan... En voor de reportageserie In de Praktijk duiken we deze week in de wereld van de bakkers. Vandaag een grote broodtest. Nou, het is toch niet helemaal mijn smaak. Met hem iets te hoog in zuur. Yo, dit heb je zelf gesneden hè? Ja. ja. Daar kan je nog wel een lesje in gebruiken. Nou, het is natuurlijk alsof er muizen eraan gegeten hebben 7,5. En straks naar half twee is Alle ogen waren gisteren gericht op de handen van de Amerikaanse president Obama... en zijn Iraanse collega Rouhani. Die handen werden overigens niet geschud. Wel sprak Rouhani de VN toe... en gebruikte erbij een aantal keren de woorden vrede en hoop.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 Ja, in het kader van die campagneweek, dus bij de publieke omroep Dementie en dan, besteedt uh, er uh, allerlei programma's aandacht aan dit onderwerp, Dementie. Wij doen dat ook. Al 16 jaar worden er Alzheimer-cafés georganiseerd. En die zijn bedoeld om mensen met deze ziekte, maar ook hun familie, bekend te maken met Alzheimer. Onze verslaggever Maarten Bleumers ging gisteravond langs in het Alzheimer-café in Amsterdam Noord. Goedenavond. Het is een enorme volle bak, zeg Ongelooflijk. Zo langzamerhand komen de leden van het koor deze kant op. Amsterdam, daar is nou niks wat ook maar even aan je kan. In de eetzaal van uh, dit verpleeghuis wordt het al gezellig druk. Nou, ik ga geen gok wagen, maar het gaat wel echt om, om tientallen mensen die zich hier verzameld hebben. Ik ga toch maar eens even een rondje maken. Mevrouw, waarom bent u hier vanavond gekomen? Mijn vriend hebben en, uh, ja, Je moet gewoon leren met ze op te gaan. Dat is heel belangrijk. Ja, ik, ik heb dat moeten leren in het begin. Dan was hij vaak kwaad. Ik zei, waarom doe je dit? Waarom doe je dat? Maar dat doe ik helemaal niet meer. Ik had er niks aan doen, hè. Want ik begrijp, u, u heeft al Alzheimer. Ja, al een paar jaar. Ja. Hoe is het dan om, om zo'n avond zo'n Alzheimer-café bij te wonen? Oh, is leuk hoor. Ja, we hebben het alles meegemaakt. Een beetje gelijksoortige problemen. Ja, is het dat toch ook een beetje? Een soort voorbereiding op wat nog komen gaat? Ja, dat is je hele leven. Het kan ineens zo erg worden. denk je het nergens bij bed eigenlijk. Want ja. komt Wat voor mensen waren dat die in dat koor zitten? Iedereen is hier zingende mensen en, en vergeetachtig vergeetachtig ook allemaal. Vergeetachtige mensen allemaal. Ja, maar als je gaat zingen, dan is het niet zo moeilijk. Dan vergeet je, die woorden kent iedereen. Aan de tafel zit daar aan die kant mevrouw Sophia de Rooij... hoogleraar uh, uh, interne geneeskunde en geriatrie in het bijzonder... Aan uh, uh, het AMC in Amsterdam. Ik wil u vertellen van een heel interessant onderzoek dat in Finland is uitgekomen. En dat ik denk dan maar, Finland is ook niet zo heel ver weg. Dus wat daar geldt voor de mensen, daar zal ook wel hier kunnen gelden. Maar we hebben laten zien dat als mensen met geheugenstoornissen, met geheugenklachten, met dementie meer bewegen, dat je inderdaad het proces vertraagt. Netjes onderzocht. Ber Mies, een oprichter, bedenker van het Alzheimer Café. Vanuit welk idee bent u dat gestart? Dat ik na jarenlang werk al lang wist dat mensen met dementie... veel meer besef hadden van wat er overkomt dan de, de beeldvorming is en de samenleving. Dus dat betekent dat ze zeker van metafaan aanspreekbaar zijn... en dat je met hen kan praten over hun situatie... En dat, dat, en dat ze dus eigenlijk meer lijden onder hun ziekte dan de buitenwereld denkt. Is dat een nieuw inzicht dat, dat dementerenden wel degelijk een heleboel van dat proces meekrijgen... Ik denk dat ik daarmee, als ik eerlijk ben, toch een nieuw inzicht heb geschapen. In 1990 heb ik een, een proefschrift geschreven, wat heet, eh, ge, want ik ben psycholoog hè, van oorsprong, dat heette eh, Gehechtheid en Dementie. En daarin heb ik gewoon aangetoond dat mensen met Dementie zich in hoge mate onveilig voelen onder hun situatie. Er zijn psychiaters, psychologen, huisartsen, hulpverleners. Wat voegt dit nog toe? Nou, het staat... Want daar kun je ook terecht met vragen natuurlijk. Ja, maar dit is, dit is interessant. Dit is een laagdrempelige interventie waar je zomaar kan binnenlopen. Ja, dat is een café. Je kan weggaan wanneer je wil. Je hoeft geen afspraken te maken. Er zitten dokters in de zaal. Er zitten mensen die het hebben meegenomen. Ja, er wordt een vast programma. Je wordt wijzer. Het is het begin van een weg die je, waarin je wordt gesteund in die weg. Kijk, het moet de sfeer hebben van een café en het moet heel vrijblijvend zijn... maar daar zit een structuur achter, daar zit een regie achter... daar zit een, een training achter, daar zit een concept achter. Dat is een half uur inloop, een half uur voorlichting, educatie, informatief... dan een pauze en een, en een half uur zeg maar, discussie, een half uur uitloop. En dat betekent dat een gespreksleider daar de regie over voert. En die hoort ervoor te zorgen dat mensen weten dat ze om half tien naar de wc kunnen. Dat en zo ze... iemand de... wordt speciaal getraind met die... als doel een Alzheimer-café te kunnen leiden. Voor de gespreksleiders heb, heb ik. De meeste gespreksleiders heb ik getraind in een. In... ...en een training van twee dagen. Ja, ik ben Iris van der Rijden. Um, en ik was vanavond uh, uh, kroegbaas, noemen ze dat. Ja, is dat de term? Ja, ja. kroegbaas is een beetje discussie over kroegbaas slash gespreksleider. Ja, ja. Daar komt het natuurlijk op neer. Ja. Um, waar word je op getraind? Uh, je wordt getraind op gesprekstechniek. Je wordt getraind in uh, kijken naar wat er gebeurt in de zaal. Maar ook gewoon basiskennis over dementie. Ja, dat als je het cru hebt over het ziektebeeld en dement worden... dan zie je sommige mensen schrikken. En daar moet je rekening mee houden. Uh, uh, en wat we nooit doen, is verstoppertje spelen. Gaat u de grens over met dit idee? Het is al in 14 andere landen. Het is geloof ik dat er 40 café's in Engeland zijn... Canada, Israël, Japan, eh, Griekenland, Italië. Het geheim van het café is dat het op een hele laagdrempelijke, gezellige manier hoogwaardige informatie en ondersteuning biedt. Ja. Dames en heren, in deze hoek, vragen, opmerkingen, ervaringen. Ja, ik heb wel een, uh, een vraag en een opmerking. Ik vind die dagopvang vind ik echt heel erg goed dat het bestaat, maar... Uh, wij, dus mijn vader die heeft altijd, maar wij staan daar nog niet aan toe en waar wij behoefte aan hebben is iets voor de mantelzorgen en uh, de patiënt samen, dus een dansavond of, of zo'n koor samen doen Sophia ja, ik, uh, ik, ik wil u het maar misschien kent u het al hoor, maar op dit moment worden in het Stedelijk Museum in Amsterdam wandelingen gehouden, kunstwandelingen voor familie en mensen met dementie en dat is echt prachtig oké okay. Uh, ik ben Sandra Terstal En uh, mijn vader die heeft Alzheimer. Daar zijn we een paar jaar geleden achter gekomen. Ja, uw vader staat erbij. Ja, toen u het hoorde, wat dacht u, dacht u toen? Het eh? eh? eh? was even verwerken toen. Ja, ja, je moet dat even verwerken, maar ja. Wat, uh... Ja, nou ja, goed, alles uh, is veranderd. Heeft u iets aan een bijeenkomst zoals dit? Uh -huh. eh? Vooral de gezelligheid, hè. Mijn man zegt altijd, ik heb er niks te zoeken. Hebben jullie iets aan een Alzheimer café? Jawel, ja. Want ja, je denkt niet aan alles tegelijk. Dus ik weet dus dat ik eigenlijk tekort heb. heb, kort geheugen. Ja, schat de, Dat is de makker. is te Hoe je dat oplost als je de weg niet kan vinden. Nou, Ik ben niet gek, maar toen ben ik. Even naar het politiebureau gaan daar. We waren in een cafeetje, mijn vader ging roken en toen kwam hij niet terug. Dus het stukje weer de ingang vinden en weten waar hij was, dat weet hij niet. Maar er is nog wel genoeg om te denken van oké, okay, wat nu? We hebben ze jullie gebeld. Dat was die, die vrouw. Eerst hebben we gehuild en toen hebben we hard gelachen. <lacht> ja, ik had wel willen blijven. Maar ja... Dat... <lacht> Dank u wel. Ik wens u heel veel goeds met z'n allen. Ach ja. Dat komt wel goed hoor. Dank je wel. Destijds was het idee dat je met die mensen kon praten. en dat ze een heleboel meekregen van het proces. was nieuw. Was nieuw. Waar staan we nu? We staan nu een heel eindje verder. dus het ja. taboe is, is, is wel voor een deel opgeheven. Maar vergeet niet dat je altijd. na elke diagnose heb je een individueel proces. En de een die doet dat wat beter dan de ander. En een café kan daar aan mij Maar het algemene beeld van buitenaf wat mensen hebben van dementie is uh, nog niet helemaal de wereld uit. Het bleef nog lang onrustig daar in Amsterdam-Noord. Als u meer wilt weten over de Alzheimer-cafés... dan kunt u informatie vinden op de site van Alzheimer Nederland. Dat is www.alzheimer-nederland.nl In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. De bakker om de hoek die heeft het moeilijk en daarom duikt verslaggever Anne van der Veen deze week in de bakkerswereld. bakker heeft het onder meer zwaar omdat het brood van de supermarkt steeds beter is geworden. Maar is dat wel echt zo? Anne gaat dat testen, maar dan moet ze wel eerst elf verschillende broden verzamelen. Zullen we een volkoren en een broodje meenemen? een volkoren nemen en een broodje. Spannend hè? Zou het de test doorstaan? Ja, zeker weten. Deze, dit is uh, puurzaans verkoren grof. Nou, lekker, dat kan het juist niet. Overleeft hij de testing? Gaat hij wel overleven. En zo heb ik broden van Albert Heijn, Deen Supermarkt, twee ambachtelijke bakkers, Vlaams broodhuis, brood van Menno en de Lekkere Dingenbakker. Hoi! Topkok Julius Jaspers gaat voor ons proeven. Hele zak vol. Ik zie het, super. Maar dan is er opeens een probleem. Jaspers is, net als veel andere Nederlanders, bang voor koolhydraat als de dood. Ja, jij ja, er lacht erom, maar ik ben natuurlijk veel te zwaar. En als ik die koolhydraten er bijvoorbeeld uitgooi... dan gaat het beter met me. Maar ik moet zeggen, ik doe een moord voor een goed stukje brood... met een likgezouten boter. Frans Kok is mijn naam en ik ben hoogleraar voeding en gezondheid... aan Wageningen Universiteit. Is brood gezond? Antwoord, absoluut. Gelukkig, volgens de autoriteit op dit gebied... brengen we Julius Jaspers niet in gevaar. Verder met de test. Hoe proef je eigenlijk goed? Kijken naar, ik ruik er aan en ik proef het. Dat zijn eigenlijk de drie dingen. Dan kan de grote NCRV Broodtest 2013 beginnen. Brood 1, monsieur. Eerst kijken dus. Ja, dit is een uh, bruin brood. Ze heeft een zachte korst. Het ruikt naar de verpakking. Maar er is gewoon ook iemand heel erg beledigd, want het smaakt helemaal nergens aan. Een 10 bestaat niet. En een 1 is bedorven. Nou, oh, dat, dat is dit ook niet. Het is niet bedorven. Een 6 Dit ziet er een beetje uit als een soort bruine focaccia. Een 7. Proeven, proeven, proeven, proeven, proeven. Altijd, elke dag alles. Nou, het is toch niet helemaal mijn smaak. Met hem iets te hoog in het zuur. Jo, Dit heb je zelf gesneden, hè? Ja. Ja, daar kan je nog wel een lesje in gebruiken. Nou, het is natuurlijk alsof de muizen eraan gegeten hebben. 7,5. Het lekkerste brood tot nu toe. Uh, zat dit in plastic of papier? Papier. Zijn de goede bakker vraagt het, hè? Plastic of papier? Ik noteer het een 6,5. en een half. Zit u nou chips te eten? Even de smaak, een beetje neutraliseren. Brood 6. Mmm, ah, dit is een mak makkie. Een 8. Het hoogste tot nu toe. Brood 10. Ik heb niet de indruk dat je het lekkerste voor het laatste hebt bewaard. Na elf broden, even een conclusie. Er is niet één... Hè, wat mij betreft is elk brood minimaal een 6 omdat het gewoon goed te eten is. Het is niet vies dat je het uitspugt. Maar het is, met een zes is het ook niet per se lekker. En dan? De winnaar. De uitspug. Een acht. Wat maakt dat brood dan zo bijzonder? Alles. Ja, het is gewoon de beste. Met Menno. Menno het roem. Wij hebben een broodtest gedaan. En de winnaar is... brood van Menno. Echt waar? ja. Dat is super cool. Ik ben onwijs blij. Ik heb wel heel veel, heel veel consumenten die fan zijn, maar het is natuurlijk altijd wel heel leuk als uh, professionele proefers je ook uh, uh, je kwaliteiten herkennen en eruit halen. Dus ik ga even taart halen voor de jongens in de bakkerij. En ik ben zo ontzettend blij dat ik, dat ik toch wel uh, redelijk eruit heb gehaald wat er uit de fabriek komt en uh, wat zelf gemaakt is. Wie goed proeft, proeft het verschil. Wie goed proeft, proeft het verschil. Het is natuurlijk ontzettend afhankelijk wat je er verder mee doet. Neem je brood van Menno met een uh, lik pindakaas... of neem je brood van Deen volkoren met een waanzinnig mooi stuk kaas van uh, Lamuse... ja, dat, is, dat zijn natuurlijk de verschillen. En dan zitten we dus na de test met heel veel broden. Wat mij betreft uh, laten we de zuurdesem van Olink liggen... Lex Brakenhof en, uh, en Menno natuurlijk. En de rest is voor mij. De rest kan mee naar huis. Ik... Wat wilde je nog zeggen? Echt, ik had het niet aardig. Ik zou het mijn honden nog niet geven, Neer. Mijn honden zijn er heel erg blij mee. Dus als je het hier wil laten, is dat ook prima. Nou, even de conclusie dus. Je proeft wel degelijk het verschil tussen de bakker om de hoek en de supermarkt. Alles dan nog maar even op rijden. Lekkere dingen bakker, die scoren het minst, met gemiddeld een 6. Supermarkten Albert Heijn en Deen hadden gemiddeld een 6,5. De drie ambachtelijke bakkers scoorden ruim een punt hoger. Maar de winnaar was dus Menno het Hoen met een 8. Zijn brood is op verschillende plekken in Nederland te krijgen. Um, ja, de algemene politieke politieke beschouwingen in Den Haag. Marcel Bril van de NOS. Zijn ze nog bezig, Marcel, of zijn ze ook aan het brood? Uh, ze gaan aan het brood. Uh, er is net gezegd door de voorzitter van de uh, Tweede Kamer dat tot half drie uh, gegeten kan worden, dat er dan een boterhammetje naar binnen gewerkt uh, kan worden en dat er dan weer vervolgd wordt met het debat, over een uurtje dus. Je had het eerder over het voorzichtig aftassen tussen de regeringspartijen en de oppositie. Hoe concreet zijn de debatten? Ja, heel veel is erg abstract. Maar oppositiepartijen die vragen toch wel op uh, punten. Ja, uh, meneer Zelstra, want meneer Zelstra heeft uh, van de VVD heeft net de hele tijd het uh, woord gevoerd. Meneer Zelstra, wat is er bijvoorbeeld te doen op, aan de bezuiniging op de AIVD? Uh, dat is een vraag van, van Alexander Pechtold En ook uh, de fractievoorzitter, de leider van de ChristenUnie, Arie Slop, die wilde wat geregeld zien op het punt van defensie. Ik heb me eerlijk gezegd wel verbaasd dat de VVD... in de vorige kabinetsperiode al bijna een miljard op defensie heeft bezuinigd... en nu met de partij van de Orbit gewoon doorgaat. Met als gevolg dat de kazerne in Assen dicht moet... dat in Ermelo een bataljon nog net opgericht is... alweer opgeheven wordt. Dat de kazerne in Rotterdam, de van kazerne, Hup dicht gaat. Kunnen we daar ook openheid verwachten van de VVD? Vraag ik mevrouw de voorzitter, vier uur en de heer Zelstra, of we daar nog iets voor kunnen doen. Als de heer Slop plannen wil inbrengen waarbij... Uh, op het gebied van defensie maatregelen genomen worden. Zeker. Daar valt er ons zeer over te praten. De bereidheid is er enorm. We gaan kijken van hoe gaan we vanuit het fundament wat deze minister heeft neergelegd, hoe gaan we vanuit daar weer bouwen. Uh, daar gaan we elkaar uh, hopelijk op vinden. Ja, je hoort het. De oppositie wordt heel concreet. En uh, de coalitie zegt dat nu toe: we willen overal naar kijken, maar doen nog geen concrete toezeggingen op. Concrete punten. Duidelijk. Eerst even lunchen dus en om half drie gaan ze verder. En het verslag gaat dan ook door hier op Radio 1 van de Algemene Politieke Beschouwingen. Marcel Bril was dat. Zometeen is er standpunt De stelling dan, het Westen moet de toenadering van de Iraanse president Rouhani serieus nemen. En als u het eens of oneens bent met die stelling, laat u dat dan vooral weten via de bekende kanalen. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal. Renate Evers. De politie zoekt met speurhonden naar explosieven in de filialen van V&D in Haarlem. De twee winkels en een Laplace werden vanochtend afgesloten nadat iemand had getwitterd dat hij rond het middaguur een bloedpad zou aanrichten in het warenhuis. De politie wil zeker weten dat de winkels veilig zijn voor ze alsnog opengaan. Mensen met een hoger inkomen gaan over een deel daarvan ongeveer 60% belasting betalen, dat zegt minister Dijsselbloem. De zorgen van met name het CDA over de stijging van de belastingdruk is volgens Dijsselbloem niet terecht. Hij zegt dat de belastinggevolgen van de kabinetsplannen meevallen.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 En snoekerspeler Stephen Lee is voor twaalf jaar geschorst... wegens matchfixing. De Brit zou in 2008 en 2009 opzettelijk zeven partijen hebben verloren. Waaronder een WK-duel. En daarmee verdiende hij 50.000 euro. En tot zover het nieuws van dit moment. anwb ah, verkeersinformatie, informatie. Met een file op de A44 vanuit Wassenaar naar Amsterdam. Bij Noordwijken houdt twee kilometer. Heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk... Er is één rijstrook dicht. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van der Berg. Iran staat open voor gesprekken met het Westen. Tijdens een toespraak in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... liet de Iraanse president Rouhani weten... dat zijn land geen bedreiging voor de wereld vormt. Ook is er volgens hem hoop op een nieuwe dialoog. We zijn de pogingen van de Iraanse president oprecht en moet hij inderdaad een kans krijgen. Amerikaanse president Obama is in ieder geval optimistisch. Maar ik do believe that if we can resolve the issue of Iran's nuclear program that can serve as a major step down a long road towards a different relationship. De eerste stap lijkt dus gezet door Iran. Maar hoe moeten we het Westen hier nou op reageren? En hoe moeten we deze handreiking inschatten? Ik ga over praten met Peyman Javari, Nederlands-Iraans politicoloog. En uh, meneer Javari, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. De Iraanse president Rouhani is oprecht. Ja. Deze toenadering is de laatste kans voor een vreedzame oplossing. Ja. Iran is onder Rouhani een compleet nieuw land aan het worden. Nee. En dan de stelling, het Westen moet de toenadering van de Iraanse president Rouhani serieus nemen. Bent u het eens of oneens met die stelling, laat dat weten via de sms 7070, kost wel 50 cent. U kunt ook gratis bellen 0800 1101, de website www.stand.nl En u kunt ook twitteren, doe dat dan met het hekje standpunt. En meneer Jafari, de stelling, wat zegt u, eens of oneens? Eens, ja. En waarom? Nou kijk, uh, uh, sinds de verkiezing van uh, Rouhani uh, waait er redelijk nieuwe wind uh, door Iran. Hij doet zijn best om uh, uh, te laten zien dat hij bereid is om een uh, serieus gesprekspartner te zijn. En ook daadwerkelijk concessies te doen aan het uh, Westen. Uh, daarbij moet ik zeggen dat hij natuurlijk uh, ook uh, concessies terug wil zien. Hè? Dus dat uh, ook uh, net als elke regeringsleider uh, dat gesprek met de uh, belangen van, uh, van Iran in wil, uh, wil gaan. Ja, want hij heeft al een lijstje met eisen genoemd natuurlijk. Daar komen we zo ja. meteen nog wel even op. Maar ja. eerst maar eens even naar het algemene verhaal. Want hoe serieus moeten we die toenaderingspoging nou nemen? Nou kijk, als je naar de afgelopen acht jaar kijkt... dat er uh, een president zat, Ahmadinejad... die alleen maar uh, met conflict opzoeken bezig was... en is er nu een groot contrast. Omdat uh, met name de bevolking uh, ja, dat conflict zat is... de sancties zat is en ook de conservatieven in Iran zat was. En uh, dacht, we stemmen massaal op een kandidaat... die een gematigde toon laat horen... die juist die openingen naar het, uh, naar het Westen biedt om uh, dat nucleaire dossier van Iran op te lossen. Dus in die zin, uh, kijk, uh, als uh, uh, seculiere democraat heb ik totaal geen illusies in het karakter van het Iraanse regime. Maar uh, in die beperkingen uh, hebben uh, Iraniërs hun stem laten horen... en zien we toch een nieuw geluid uit Iran. Want ja. je kunt zeggen, die Rouhani is betrekkelijk nieuw op het toneel. Uh, op de achtergrond heb je natuurlijk de geestelijke leider. Uh, ja. Ghamenei, ja. die zat er ook al die jaren dat Ahmadinejad ja. daar zat. En, en is die dan ook ineens om? Ja, kijk, hij heeft het laatst gehad over uh, heroïsche flexibiliteit tonen. Uh, in ieder geval rijdt hij Rouhani niet in de wielen. Uh, uh, hij lijkt hem te steunen. Uh, iedereen is het daarover uh, eens. En daarom is dit zo'n uh, grote kans. Dat uh, eigenlijk er nu uh, één stem uit Iran komt. He, dat de neuzen dezelfde kant op staan van uh, laten we uh, dit een uh, kans geven. Ja, of, of worden allemaal bij de neus genomen... en uh, is deze handreiking alleen maar bedoeld om die sancties op te heffen. En als dat dan gebeurd is... dan gaat het weer van Jetje uh, zeg maar op de oude manier... Ja, kijk, uh, natuurlijk wil Iran uh, van die sancties af. Hè? Uh, en ook in de eerste plaats uh, zou ik zeggen... de bevolking wil daar vanaf. Want uh, eerste slachtoffer van die sancties zijn de bevolking... en niet het, uh, niet het regime. Maar dat, vervolgens... dat, dat, dat zegt Rohani ook. Hè? De elite ja. wordt hier niet door getroffen, maar nee. het is juist het volk. Hoor je ja. trouwens altijd bij dit soort sancties. Ja, maar het is, het is ook waar. Hè? In de jaren negentig zijn er half miljoen Iraakse kinderen omgekomen... Door die, uh, door die sancties. En bovendien kon de bevolking niks ondernemen tegen zijn eigen uh, dictator. Dus hetzelfde zou in Iran... Dan weer kunnen, kunnen dreigen. Maar kijk, ons bij de neus nemen, we zijn er zelf bij. Hè? Die onderhandelingen moeten, moeten beginnen. Uh, we, we, het, het gaat erom: van komt het tot een serieus onderhandelen, waarbij beide partijen serieuze concessies doen. Want als het alleen van kant van Iran komt, ja komt er geen beweging in. Ja. Als het alleen van VS komt, ook niet. Dus beide partijen zouden uh, concessies moeten doen. Oh. Ik neem maar dat u de toespraak vannacht uh, uitgebreid hebt uh, bestudeerd. W zat daar nou genoeg concrete, uh, concrete aanwijzingen in? Ja, dat uh, Rouhani echt zegt... Uh, ik ben hier met een mandaat van de bevolking. Ik ben hier met een mandaat vanuit de politieke elite. Dus uh, ga maar nee. En uh, ik wil uh, serieus directe onderhandelingen uh, voeren... En nogmaals, tegelijk legt hij ook op tafel van... ja, maar ik, kom, ik ben ook niet gek, ik kom niet hier om alleen maar concessies te doen. Ik wil ook wel zien dat uh, aan de andere kant ons recht om uranium te verrijken... He, want Iran heeft het non-proliferatieverdrag ondertekend. Dat dat erkend wordt. En dat die sancties verminderd worden. Uh, ik wil uh, die uh, concessies zien. En aan mijn kant zal ik dan de wereld garanties geven. Extra controles uh, uh, op het nucleaire programma van Iran. Om de wereld te verzekeren dat dat alleen maar um, ja. uh, nou ja, uh, vreedzame doeleinden ja. heeft. En geen militaire bewapening. En, en u zegt wel degelijk van dat lijstje met wensen moet je wel uh, serieus nemen. Wat hij meeneemt want uh, ja. je zou ook, ook kunnen zeggen ja goed, hij is eigenlijk niet in de positie om iets te eisen op dit moment nou maar dat zeg ik omdat er anders zeg maar, een grote euforie kan ontstaan van hey, uh, Iran komt uh, om alleen maar uh, toe te geven hè. Uh, ik denk dat ze afgelopen dagen en weken heel erg hun best hebben laten uh, of hun best hebben gedaan om uh, dat boodschap naar voren te brengen uh, maar dat daarachter natuurlijk ook Iran uh, zijn eigen belangen heeft en ook concessies wil zien. Dat we daarover geen illusies ja. moeten hebben. Maar dat hoort bij onderhandelen. Hè? Uh, het is geven en nemen. In, in het verleden zijn er natuurlijk ook allerlei pogingen gedaan... om in gesprek te komen. Uh, vaak op niks uitgelopen. Uh, u bent niet bang dat dat ook nu weer gaat gebeuren? Nee, vooral omdat eigenlijk beide partijen, zowel VS als Iran... met de uh, rug tegen de muur staan. Want kijk, wat voor alternatief is er? Um, of je zou de sancties moeten opvoeren... waardoor echt de bevolking in Iran nog meer gaat leiden... en de conservatieven in de kaart gespeeld worden in Iran. Hè? Mm -hmm. uh, of je zou richting een oorlog moeten gaan. Ja, uh, daar zit niemand op te wachten. De hele uh, uh, regio zal exploderen. Dus dat kan niet. En de Iraniërs zien ook dat ze door die sancties uh, uh, niet verder kunnen. Dus ik denk dat uh, bij beide partijen het besef groeit van uh, we moeten richting een diplomatieke oplossing. Ja. Um, iemand op onze site stipt dat min of meer ook aan. Die zegt ja, het probleem ligt echt niet alleen maar bij Iran... maar ook bij, ik citeer deze meneer of mevrouw even... de oorlogshitsers van Amerika en Israël... die continu dreigen met bijvoorbeeld militair ingrijpen. Wat vindt u daarvan? Ja, kijk, Zoals je in Iran een conservatieve vleugel hebt die uh, de hele tijd uh, uh, agressief uh, retoriek heeft, heb je dat ook natuurlijk in het Amerikaanse congres. Uh, een conservatieve vleugel zoals uh, McCain, hè? Uh, maar ook uh, de Israël-lobby die de hele tijd de toenadering tussen Iran en de VS probeert uh, tegen te houden. Um, Ex-minister van Buitenlandse Zaken van Engeland heeft dat ook in zijn memoires vermeld. Dat hij met Gatami, vorige hervormingsgezinde kandidaat, tot een oplossing probeerde te komen. Maar dat eigenlijk inderdaad de tegenkrachten dat uh, hebben voorkomen. En daar in de plaats hebben we acht jaar Ahmadinejad gekregen. Ik hoop dat dat niet opnieuw gebeurt. Dus het kan zijn dat, dat uh, bijvoorbeeld, ik noem het even, Israël, die zou nog een stokje kunnen steken tussen eventuele toenaderingspogingen tussen Iran en, en uh, Amerika. Ja, maar kijk, dat, dat ontgaat niemand. Hè. Uh, gisteren heeft Netanyahu dat uh, opnieuw gezegd. Uh, hij is heel erg boos dat uh, er toenadering komt met uh, Iran. En ja, vreemd genoeg denk ik dat hij een goede gesprekspartner aan Ahmadinejad had. Want ja, ze gebruiken dezelfde soort uh, uh, agressieve retoriek. Uh, maar daar kom je gewoon niet verder mee. U, u zegt ook, vorige keer ging dat ook mis. Toen, toen uh, zette Israël ook ruim in en kregen we Ahmadinejad acht jaar. Die, ja. Nou ja, die eigenlijk alleen maar uit was op, op, uh, op rotzooi. Niet alleen. Alleen Israël overigens. Het ging ook over, met name de Amerikaanse krachten zelf. De neoconservatieven. Die hebben natuurlijk in 2001 Afghanistan binnengevallen. En toen zat Gatamide er. En toen kwam um, um, president Bush op televisie met zijn toespraak. Iran is onderdeel van As van het Kwaad. Ja, ja. Terwijl Gatamide de deur naar het westen open zette, De Amerikanen aan het helpen was in Afghanistan om de Taliban te verdrijven. Nou, De conservatieven in Iran konden zeggen van zie je wel... Um, wat we ook doen. Uh, ze zijn niet geïnteresseerd om onze rol in de regio te herkennen. Ze willen ons alleen maar klein houden. Ja. Uh, dat nucleaire programma, dat is één uh, ding natuurlijk. Maar er zijn nog wel wat meer problemen. Ik bedoel, Als ja. ze daaruit zouden komen... Dan, dan heb je nog de mensenrechten situatie... Ja. bijvoorbeeld op de achtergrond spelen. Ja. Bedoel, uh, er zijn nog wel wat problemen op te lossen. Natuurlijk. Ja, zeker. Kijk, groot probleem nogmaals. Binnenlands uh, zit het natuurlijk dat uh, het Iraanse regime... geen respect heeft voor mensenrechten. Er uh, uh, zitten nog veel gevangenen uh, in de gevangenissen. Politieke gevangenen. Um, Tientallen daarvan zijn overigens in de afgelopen dagen vrijgelaten. Dat is ook onderdeel van het signaal dat uh, Rouhani laat zien. Van, omdat hij ook onder druk staat van de bevolking zelf. Hè, die echt verandering wil. Ook binnenlandse veranderingen uh, wil. Mm -hmm. um, dus dat is een issue. Maar wat mij betreft dat ligt in de eerste plaats bij Iraniërs zelf. En niet uh, bij, het, uh, bij het buitenland. Uh, het tweede probleem is natuurlijk Syrië. Maar... He, Iran heeft veel invloed in Syrië, steunt Assad. Uh, met het nucleaire dossier zou je dat uh, gezamenlijk kunnen aanpakken. Door te zeggen van he, uh, het Westen geeft uh, die garanties aan Iran... dat Iran het recht om uh, uranium te verrijken heeft. Maar dan moet Iran ook zijn uh, uh, invloed positief aanwenden... Ja. om in Syrië tot een uh, diplomatieke oplossing te komen. Eigenlijk twee voor de prijs van één als ik dit zo hoor. Ja, daarom denk <laughs> ik dat we echt voor een, uh, voor een belangrijke doorbraak zouden kunnen staan. Kunnen ja. staan. En, en dat is natuurlijk ook de onderhandelingsruimte die Rohani uh, naar uh, de Amerikanen heeft. Van jongens, uh, doe met mij zaken, dan kan ik misschien in Syrië ook een belangrijke rol spelen. Ja, en dat speelt hij slim. Uh, kijk, hij is een goede uh, onderhandelaar, uh, hij heeft het eerder gedaan. En hij ziet ook van, um, op dat terrein kan hij een belangrijk gesprekspartner uh, worden... Want nogmaals, daar speelt eigenlijk die frustratie van uh, Iran. Kijk, uh, zelfs Obama verwees gisteren daarna... Hè, van er is veel wantrouwen tussen beide partijen. Want de VS hebben in de jaren 50... een democratisch gekozen regering van Iran omvergeworpen... via de CIA. Ja. En in de iran irak oorlog... Uh, Irak gesteund. Ja. Zelfs he, met uh, inzet van chemische wapens. En Iran heeft als wraak daarvoor natuurlijk tijdens de revolutie uh, ambassade van de VS bezet. Nou, veel wantrouwen sinds uh, uh, de Iraanse revolutie de afgelopen 30 jaar. Maar wil je het ijs breken zul je dus langzaam stappen moeten nemen waardoor je het vertrouwen ja. weer opbouwt. En dan nog even heel kort naar de, de rol van Israël. Want uh, Rouhani heeft nu in een interview met CNN uh, gezegd dat hij de Holocaust uh, een misdaad van de Natie's tegen het Joodse volk vindt. Dat soort geluiden hebben we ook lang niet gehoord... daar vandaan. In ieder geval, Ahmadinejad ja. heeft zich daar... nooit uh, over uitgesproken. Die ontkennen dat gewoon. Um, is dat dan ook een manier om Israël uh, toch... Iets, iets gunstiger te stemmen? Ja, kijk, daarmee wil hij uh, aan de wereld laten zien... van, hè, uh, hij, heeft geen, hij is geen bedreiging... Iran is geen bedreiging... voor, uh, voor Israël. En ook, uh, uh, uh, Iraniërs zijn heel erg blij... Met, met deze stem, want dat is eigenlijk... de publieke opinie Iran... dat er veel kritiek is op... De politiek van Israël als het gaat om hoe ze met de Palestijnen omgaan in de regio. Maar dat dat niet moet betekenen dat men de holocaust of het lijden van de Joden uh, uh, ontkent. Nee. Heeman Jafrari is Nederlands-Iraans politicoloog. Praat met ons mee in Stand.nl. Maar het is nu de beurt aan onze luisteraars om te reageren. En ik kom zo meteen graag bij u terug meneer Jafrari, om de reacties door te nemen. Kijk alvast even op onze site wat betreft de aftrap voor de discussie. Nou, dat pijltje dat is ergens zoek. Het Westen moet de toenadering van de Iraanse president Rouhani serieus nemen. Op mijn lijst hier ruim 700 mensen gestemd. 72% eens, 28% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, u spreekt met Kees Lok. Nou, ik ben het oneens met de stelling. En ik vind ook dat uw spreker het uh, wel heel erg eenzijdig uh, belicht. En ook dat Israël uh, ja, geen vrede zou willen met Iran. Uh, ja, zolang Iran uh, ja, op de vernietiging van Israël uit is, en ook uh, organisaties zoals Hamas en net steunt, die daarop uit zijn. Ja, mag er toch wel wat wantrouwen zijn uh, richting Iran. En ja, is er denk ik eerst zaak. Dat ze publiekelijk uitspreken dat ze zulke organisaties niet meer steunen. Ja, oké, okay, dat is belangrijk, zegt u. Dank u wel. Stampertinel, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer. Ik spreek met Marge Dodeman. Ik ben het wel eens met de stelling. Ik vind dat Iran uh, deze kans verdient. Ik sta helemaal achter uh, het verhaal wat die meneer net geschetst heeft over die geschiedenis die Iran met de VS heeft. Het ontstaan van wantrouwen en dergelijke. En Iran leeft eigenlijk al uh, ja, vanaf die tijd dat uh, Amerika ingegrepen heeft in, uh, in oorlog, in, ja, in bedreiging. En probeert uh, hun eigen bevolking een, een, een goed bestaan te geven. Mm. Nou en ja, nu is die kans daar. Maar goed, het moet ook vastgesteld zijn dat de, de afgelopen jaren nou niet allerlei hele vrolijke berichten daar uit Teheran kwamen. Nee, dat, dat is zo. Maar ik vraag me ook af, weet u, wat kan je tegenwoordig geloven? Want ik weet wel dat de CIA ook allerlei ingrepen doet. Hmm. He, dus wat is waar? Uh, wat kunnen wij weten van uh, wat er nou eigenlijk echt gebeurt op het wereldtoneel? Ja, maar u zegt, dit is een mooie mogelijkheid om uh, het gesprek weer op gang te brengen. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Met uh, Ralf Margaand, goedemiddag. Nou, ik hoop dat deze mevrouw blij is dat ze in de toekomst blij zal zijn dat ze in deze wereld leeft. Want uh, ik, ik, ik zou haar adviseren, ga eens een kijkje in aan nemen als ze daar de mogelijkheid toe heeft. Ik kwam me ook af wat die, wat die deskundige bij u hier in Nederland eigenlijk doet. Want... Wat, wat, uh, wat, Iran heeft niks anders gedaan dan een ander masker opgezet. En dat willen wij hier in het Westen graag horen. En, en, en dat is precies wat, uh, wat, wat de tactiek van Iran is. Ze hebben genoeg gas- en olievoorraden. Waar hebben ze die nucleaire energie voor nodig? Dat is wat ik me afvraag Anders dan voor kwade doeleinden. Dus... Dat, dat, dat je met deze mensen praat en ze op het hart drukt dat ze geen gekke dingen moeten doen. Dat vind ik volkomen normaal. Maar je moet niet geloven wat deze mensen gaan zeggen. Dat is, dat is de grootste fout die we hier in het Westen zou kunnen begaan. Dat je gelooft... Dat deze mensen het goed met je voor hebben, want dat hebben ze niet. Nee, u, u zegt de persoon Rouhani, hoe uh, open en uh, ja, uh, vriendelijk... Nee, Dat is helemaal niet. Hij heeft, hij heeft gefunctioneerd in, in, in de binnenkant. In, in een cirkel van de heer uh, uh, uh, Ahmedinejad. Nee, gaan ah, Dat naar ja, de ja, grote ja. leider. En als ja. je daar binnen boort, dan ga je echt geen andere taal uitslaan dan, dan wat Iran op het oog heeft. En nogmaals, wij kunnen niet voorzichtig genoeg zijn met dit soort ja. mensen. En zeker als ze in bezit komen van, van kernwapens. Ja. U, u blijft ontrouwd, kortom. Dank u wel. Stampert goedemiddag. Goedemiddag, Boezering Huizen. Dag. Ongelooflijk dat deze meneer voor mij dit zegt zo. De enige, de, de enige macht die een masker op heeft, dat is het Westen. Het, wat Iran aangedaan is, er is een parlementaire democratie, om zeep geholpen. Er is een marionet in de vorm van de Shah aan, aan de macht gekomen. Die heeft een vreselijke dictatuur uitgeoefend. Daar heeft het Iraanse volk jarenlang onder gezucht. Er is onder goedkeuring en met, en met westerse wapens... een acht jaar durende oorlog van Irak tegen, Saddam, van, tegen Iran gevoerd. Mm -hmm. Het enige land wat recht heeft om iets te wantrouwen is Iran. Iran heeft nog nooit, maar nog, nog nooit een ander land aangevallen. Nog nooit. Wij zijn hier gehersenspoeld door een stelletje geweteloze schurken. Ja. Een land wat geen kernwapens heeft... wordt ervan beschuldigd ze te hebben. Ja. Een land wat kernwapens heeft... Daarvan wordt oogluiken toegelaten dat ze ze hebben. Ja. Het is onvoorstelbaar S hoe hypocriet wij omgaan met deze wereld. En kortom, kortom u, begrijpelijk. U, u zegt die toenaderingspoging zeer serieus nemen juist. Ja, en ik zou het als Iran niet eens meer willen. <laughs> ja, nou ja, maar dan zijn we weer verder van huis. Dat is ook niet de bedoeling. Stam.nl. Goedemiddag. Uh, goeiedag, ben ik in de uitzending? Helemaal. Uh, ja, je spreekt met Annies. Uh, ik wou zeggen, een wolf die schapenkleren aantrekt, is nog geen schaap. En hij moet zichzelf eerst vermoorden om als schaap herboren te worden als een feniks uit het as. Ja. Uh, wat ik aan wil stippen, er zijn andere realiteiten. Die vorige sprekers die praten over Iran in andere tijden. Nu is er een wapenwetloop uh, bij alle landen rond de Indische Oceaan. De Iraanse marine wordt getraind door de Indiase marine. Er zijn instructeurs van India bezig. India is een stille atoommacht die heeft drie kernonderzeeërs. Ze hebben de uh, casco van de Russen gekocht. Uh, Metal Steel is een heel bekende speler in de mm -hmm. metaalindustrie. Ze zullen ongetwijfeld die legeringen van de Russen goed bestuderen. Vo voordat en we de... heel erg af afdwalen, want dit heeft er allemaal mee te maken. Ja. Dat ben ik met u eens. Maar toch even terug naar de kern. Ja. Die toespraak en, uh, hebben we gezien van Rouhani. Wat vindt u daarvan? Uh, wat zegt u? Die toespraak is geweest van Rouhani... waarin hij duidelijk nou, andere taal laat uh, horen dan uh, uh, de afgelopen jaren. Obama moet heel uh, goed oppassen... Uh, ...hij moet nog hardere garanties van Iran uh, vragen. Uh, Iran moet, uh, als ze uh, het non-proliferatieverdrag -pro nog niet getekenen ja. heeft... ...dan moeten ze dat alsnog tekenen. En dan moeten ze, uh, VN-inspecteurs, hun uh, atoominstallaties uh, ja. moeten ze openstellen. Maar goed, dat heeft en hij allemaal gezegd. Uh, Syrië, hun protectoraat, moeten ze... Uh, ...openstellen voor VN-instructeurs... Ja, ja. ...dat die dus uh, inspecties kunnen houden. Ja, duidelijk, maar u zegt ook niet hem gelijk uh, geloven... ...op zijn uh, bruine Hallo. ogen ongetwijfeld. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, mevrouw Hoogduin uit Leidsendam. Uh, ik zeg ja, nu serieus nemen. Deze Rouhani... de leider van Iran. En het is Vredesweek... in Nederland. En uh, ik weet niet... ook in Europa, dat weet ik niet. En we uh, moeten als gewone Nederlanders... de leider en het Iraanse volk... ook of juist... een handreiking doen. Ik roep de Nederlandse organisatie... van de Vredesweek op... spontaan dit terug te doen. Het gebeurde door Rouhani met de Franse president ja. Hollande. Ja. Geef dit door. Het is van betekenis. Wat okay. hij zei, de holocaust te erkennen van het uh, Joodse volk. Ik, nou, uh, een hand geven betekent van ouds dat je ongewapend bent. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Huiting in Stellingen. Dag meneer Huiting. Uh, ik wil reageren op het programma. In die zin dat ik vanmorgen een stuk in trouw heb gelezen. En daar wordt die meneer Die Rouani eh, beschreven als iemand die nou een ander gelaat laat zien. Maar het artikel komt erop dat de wolf in schaapsklederen is. Dat nee. wil ik alleen maar even zeggen. Ja. Uh, maar goed, laten we zeggen, iemand kan een soort van voortschrijdend inzicht laten zien. Dat toch? ben ik met u eens, maar wat daar in het artikel van trouw beschreven wordt, dat ligt er niet om. Nee. nee, dan zegt u dus, dan is het een mooi verhaal, maar de vraag is of hij er ook naar zal handelen. Dat bedoel ik. Ja, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goeiedag meneer Lutje uit rotterdam Goeiedag. Ja. Uh, er is één een, een, een spreker, een, vier, vijf uh, sprekers daarvoor. Heel mooi geformuleerd. Ja, maar misschien een beetje te driftig, een beetje te emotioneel. Maar in feite, uh, Obama is niets anders dan uh, verlengde arm van die vorige, van de George W. Bush en al die vorige, van de papa Bush, vooral de papa Bush. Want daar is het. Ja, daar, daar, is de, daar, de, daar is de bonje begonnen mee. Ja. Maar goed, even, even want we zitten, ik wil zometeen nog even terug naar meneer Javari, als u het niet erg vindt. Dus uh, de stelling, het Westen moet de toenadering van Rouhani serieus nemen. Eens, Heel serieus, Teller. Daar Heel bent u het mee Heel serieus, want dat uh, is de laatste trein. Het is dat De United ja. States kan niet steeds met een stok wapen boven de rest van de wereld blijft hangen. Ja, Oké, okay. dank u wel voor het bellen. Um, ik ga snel terug als gezegd naar Peyman Javari, Nederlands-Iraans politicoloog. Uh, deze meneer uh, op het eind is, is het in ieder geval met u eens. Hè? Die zegt uh, ook: uh, het is ja. een beetje de laatste kans. Er waren ook wat andere geluiden te ja. horen. Ja. Wat vond u van de reacties? Nou, een paar reacties. Kijk, we hoeven inderdaad totaal geen illusies te hebben in, in Rouhani of nog in Obama. Hè? Dit zijn allemaal politici die voor hun eigen belangen ook proberen op, uh, op te komen. Uh, maar ik hoor toch dat er veel onwetendheid is over wat er eigenlijk gaande is. Kijk, de, uh, Iran heeft het non-proliferatieverdrag ondertekend. Ja. Hè? Israël bijvoorbeeld niet, Hij heeft kernwapens. Uh, vervolgens hangen er al. Uh, camera's in de Iraanse nucleaire installaties en gaan er uh, uh, controleurs daarheen. Dus het is ook niet zo dat Iran opeens kernwapens zou kunnen hebben. Van willen ze dat doen, zal dat ook echt opgemerkt uh, uh, worden. Uh, vervolgens ja, is Iran een bedreiging, zelfs als het een atoomwapen zou hebben. Kijk, als je uh, kijkt wat Iran aan uit, uh, uh, militaire uitgaven heeft, is dat veel kleiner dan bijvoorbeeld Israël of Saudi-Arabië. Saudi-Arabië staat op nummer 8. Uh, Israël heeft de steun van de, van de VS. De VS, militaire uitgaven, is uh, groter dan de tien landen daarachter. Ja. Dus mocht zelfs Iran uh, een kernwapen hebben... ja, wat kunnen ze daarmee ja. doen? Ze maar zouden honderd keer... Uh, van de kaart geveegd ja. uh, uh, worden. Maar meneer Jafari, een van de bellen zei ook bijvoorbeeld... Uh, nou ja, je hebt Hezbollah Hamas. Hè? Uh, ja. uh, laat ze nou eens uitspreken dat, dat... of laat ze die gewoon feitelijk niet meer steunen, bijvoorbeeld. Dat, dat zou toch ook een enorme stap zijn. Ja, kijk, dat, dat zijn de regionale uh, realiteiten... waar ook uh, een oplossing voor uh, gezocht moet worden. Maar we hebben het over het nucleaire dossier. Hè? Want dan kom je op andere terreinen. Want uh, Hamas is niet door Iran gecreëerd. Of uh, Hezbollah heeft een worteling in Libanon... Nee. omdat het conflict met Israël voortduurt. Maar wordt dus worden we wel je... gesteund vanuit Iran natuurlijk. Ja, absoluut. Uh, net als uh, bijvoorbeeld uh, uh, verzetsgroepen in Iran... door uh, VS en Israël gesteund worden. Hè. Er zijn een aantal Iraanse uh, wetenschappers vermoord... afgelopen jaren. En uh, ja, men weet in het algemeen dat dat... bijvoorbeeld vanuit de kant van Israël en de VS ja. kwam. Uh, de CIA heeft allemaal geheime operaties uh, gaande. Uh, de Taliban uh, die zijn opgekomen... zijn in de jaren tachtig bewapend en getraind... door uh, de VS en Saudi-Arabië. Ja, ja. Dus als we het op dat terrein willen trekken, ja, dan ja. kunnen we helemaal niet verder komen. Nog één ding hè, over uh, Rohani, want uh, daar refereren toch ook wat mensen aan die zeggen, ja, het, het is een wolf in schaapskleren. Hij was op al langer gewoon actief natuurlijk en ja. komt nu als eerste man op het toneel en, en slaat eigenlijk heel andere taal uit. Hoe ver moet je dat nou geloven? Ja, nogmaals, kijk... Uh, het gaat er niet om van wie Rouhani precies is. Het gaat erom wat hij doet. Daarop zouden we het moeten, moeten beoordelen. Want ik heb ook geen illusie in deze man. Eh, dat hij een door en door democrat is enzovoort. Ik zou het liefst in Iran morgen een seculiere democratie willen zien. De meeste Iraniërs ook. Maar ja. we moeten dealen met wat we nu hebben. Ja, en dan is het dus de visie. En de praten. Het praten met elkaar. Ja. Eh, dank dat u meedeed in Stam.nl. Peman Javari, Nederlands-Iraans politicoloog. U kunt blijven stemmen op de site www.stam.nl. En zometeen na tweeën is er Dit is de Dag. Met meer uh, algemene politieke beschouwingen. Dus nog een half uurtje lunch en dan gaan ze weer verder. Ook dat hoort u de hele middag hier op Radio 1. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV Iedereen die ook maar iets weet over duurzaamheid zit deze week op.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 Radio 1. Ongevogels. Zondagochtend van 8 tot 10. Het nieuws van alle kanten.